8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal proberen we Michiel Brummelhuis te pakken te krijgen. Hij is zevende geworden, helaas, bij het WK Pokeren. En huwelijkse voorwaarden worden de norm. Dat het NOS-journaal ook met Jan van der Putten. De Kamermeerderheid wil dat trouwen in een gemeenschap van goederen verandert. Dat moet voorkomen dat iemand bij een scheiding voor een onaangename verrassing komt te staan. Bijvoorbeeld als de partner schulden blijkt te hebben, zegt D66-Kamerlid Magda Bernsen. Soms weet een partner dat helemaal niet... en komen ze er pas achter op het moment dat ze gaan scheiden. Ja, En dan eh, hangen ze dus, om het zo maar te zeggen... voor 50 van die schulden... Eh, dan, dan moeten zij dat ook gaan betalen. Nu worden alle bezittingen en schulden... ook die van voor het huwelijk bij elkaar opgeteld. Wie het anders wil, moet het apart vastleggen bij de notaris. En VVD, PVDA en D66 willen dat veranderen. Zometeen, dus in het Radio 1 Journaal... hoort u wat de notarissen ervan vinden. 40 procent van de bevolking van Syrië heeft behoefte aan noodhulp. Volgens VN-coördinator voor noodhulp Emes is het aantal Syriërs dat hulp nodig heeft door de oorlog... opgelopen tot ruim 9 miljoen. Emes wil dat hulporganisaties vrij toegang krijgen... tot de gebieden waar hulp nodig is. In het IJsland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel... heeft gisteravond korte tijd brandgewoed in een elektriciteitskast. Omdat de noodaggregaten dichtbij staan... en de stroom daardoor dreigt uit te vallen... riep het ziekenhuis extra ambulances op. Om eventueel coveuze kinderen te verplaatsen en een moeder die aan het bevallen was naar een ander ziekenhuis te brengen. Uiteindelijk is dat niet gedaan. En het bleek niet nodig omdat de brand snel werd geblust. Uiteindelijk is de elektriciteit ook niet uitgevallen. Minister Schultz van Hagen ziet niets in een VVD-voorstel... om rechts inhalen standaard toe te staan. Dat leidt volgens haar niet tot een betere doorstroming. vvd kamerlid Elias vroeg bij de minister... om het Amerikaanse systeem te overwegen. Daarbij mogen auto's elkaar links en rechts inhalen. Schultz wijst erop dat veel wegen maar twee rijstroken hebben... en dat voor auto's en vrachtwagens andere snelheden gelden. De Greenpeace-activisten van het schip Arctic Sunrise zijn geen piraten, maar hebben wel de veiligheidszone van het Russische boorplatform geschonden. En dat is strafbaar, dat zegt voormalig Greenpeace-kapitein Albert Kuiken in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Kuiken zat in 1993 zelf vast nadat Greenpeace-boten de veiligheidszone van een Shell-boorplatform hadden geschonden. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn 1500 mappen met geheime documenten uit de tijd van de militaire dictatuur gevonden. Die mappen lagen in de kelders van het hoofdkwartier van de luchtmacht. Het gaat onder meer om verslagen van bijeenkomsten en een zwarte lijst van artiesten en kunstenaars die werden gezien als tegenstanders van het regime. Een unieke vondst, vertelt correspondent Mark Bessems. De minister van Defensie die kondigde hem aan en zei ook dat het een van de... Weinige keren is dat er zo'n enorme hoeveelheid documenten is gevonden. Hij sprak van een groot historisch belang, maar, zei hij, misschien ook wel juridisch belang. Hè. De documenten worden nu onderzocht of ze misschien kunnen worden gebruikt voor uh, rechtszaken. Pokeraar Michiel Brummelhuis is uitgeschakeld op het WK in Las Vegas. De Amsterdammer eindigde als zevende. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op de finale. Je had een uh, kans om wereldkampioen te worden, dat is niet gelukt. Maar ik heb ook een hele vette, vette ervaring achter de rug gedaan. En uh, ja, dus uh, beide gevoelens overheersen. Van shit zat ik er nog maar in, maar toch, jezus, dat was ook vet. En dat levert hem ook een vette check op. Hij wint ruim een miljoen dollar. En Brummelhuis was de allereerste Nederlander die de finale van het WK Poker haalde. Dan het weer nog vanuit Zeeland toenemende bewolking en regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen in het zuiden kans op druilerig weer. Op andere plaatsen is morgen droog, af en toe zon. En het wordt 10 of 11 graden. En de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het vrij vrijdrukken, spits 240 kilometer, file staat er in totaal. Op daar 1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoeverlaken 9 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is weer een rijstrook open bij Roosteren. Daar is de zoaptiner gekanteld. Er staan nog wel file van Eindhoven naar Maastricht... voor Wessum 5 kilometer, voor Roosteren 7 kilometer. En ook file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... voor Echt staat 9 kilometer. Dat komt ook door die gekantelde vrachtwagen. De linker rijstrook is daar dicht voor de spoedreparatie. Op de omleidingsroute staat op de N276 richting Brunsum... voor Susteren 8 kilometer. Alles is liefde? Nee, nee, nee. Blijf maar luisteren. Goedemorgen uit Totaalglas. U spreekt met Anouk. Ik heb een ster, maar kunnen jullie ook naar mij toe komen? Ja hoor. Fijn. Hoe drinkt de monteur zijn koffie? Of liever een soepje? auto Wij komen graag naar u toe. Auto-Taalglas laat je niet barsten. Wel gratis 0800 0828. Kees, Femke en Melle participeren met meewind in windenergie op zee. Met een beperkt risico en een aantrekkelijk rendement.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 Het NOS Radio 1 journaal. met Lara Rentse. De liefde is het allerbelangrijkste bij een huwelijk. Nou, dat zegt de D66-kamerlid Magda Bernsen. Maar in twee derde van de gevallen loopt het mis. Met dat huwelijk. D66 heeft samen met de PvdA en VVD een wetsvoorstel ingediend om de huwelijksregels te moderniseren omdat uh, de maatschappij veranderd is. Uh, mensen trouwen soms wat later, hebben dan al een spaarpotje. Wat nu het geval is, is dat dat spaarpotje van samen wordt. En wij vinden dat wat privé is, privé moet blijven. Dus wij willen dat het uh, voorhuwelijksvermogen... buiten de gemeenschap blijft. Hè. De gemeenschap dat is datgene wat je samen hebt nadat je uh, getrouwd bent en wij vinden dus ook dat uh, giften en legaten daar ook buiten moeten blijven. De notarissen zijn blij met het wetsvoorstel van D66 om de huwelijksregels te moderniseren. Niet trouwen in gemeenschap van goederen zoals dat nu standaard in Nederland is, maar op huwelijksvoorwaarden. Lucienne van der Geld, is juridisch directeur van Netwerk Notarissen. Dat is een samenwerkingsverband van 160 notariskantoren. Goedemorgen, Goedemorgen, mevrouw Rentzen. Van Van der Geld, waarom bent u blij met dit wetsvoorstel? Wij zijn blij met het uh, wetsvoorstel omdat het uh, weerspiegelt... wat de meeste mensen uh, die gaan trouwen in Nederland willen. Wij hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Hm, wat, wat komt u tegen in de praktijk? Uh, wij komen dus tegen dat uh, mensen zeggen... wij willen alle bezittingen en schulden die wij voor het huwelijk al hadden... Uh, niet met elkaar delen als we gaan scheiden... Maar dat geldt ook voor uh, de erfenissen en schenkingen uh, die uh, ieder van de partners krijgt. Mm -hmm. Ja, dus eigenlijk uh, wil iedereen of moet iedereen op dit moment, omdat we gemeenschap van goederen, omdat dat nu de standaard is in Nederland, moeten we dat dan weer apart regelen? Dat moet dan apart geregeld worden door middel van huwelijksvoorwaarden voorwaarden bij de notaris. Ja, ja klopt. dat levert u wel geld op. Nou, het gaat natuurlijk om dat we in Nederland een systeem hebben... Hè, waarvan de meeste mensen zeggen, dit is een, goed, een goede basissysteem voor ons. Hè, hier, dit uh, komt overeen met hoe, de, hoe wij zouden willen, willen trouwen. Hè. En ja. uh, ik denk dat we in Nederland geen wetten uh, maken om, uh, om de notaris alleen maar blij te maken. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Wat, wat regelt dat nieuwe wetsvoorstel eigenlijk? Uh, wel en niet? Uh, het nieuwe wetsvoorstel uh, regelt dus dat als je trouwt... dat je dan eigenlijk alleen maar deelt wat je tijdens het huwelijk uh, uh, aan vermogen of inkomsten krijgt. Uh -huh. he, dus alle uh, erfenissen en schenkingen blijven er sowieso buiten... He, ongeacht wanneer je die hebt gekregen voor het huwelijk of tijdens het huwelijk. En bovendien alle bezittingen en schulden die het huwelijk mee hebt ingenomen... die blijven ook buiten die gemeenschap van goederen. Uh, wat betekent dat als je gaat scheiden? Als je gaat scheiden uh, deel je dus minder uh, vermogen... dan uh, dat nu bij de gemeenschap van goederen het geval is wil je dus eigenlijk alleen maar wat je samen tijdens het huwelijk hebt opgebouwd. Oké, okay, ja. Dat is helder. Nou, zijn er advocaten die zeggen... had nou uh, het hele schuldenverhaal ook goed geregeld? Dat missen we in dit wetsvoorstel. Uh -huh. Snapt u uh, die behoefte van advocaten? Ja, het, bij het schuldenverhaal is er al een ingreep geweest. Dat is op 1 januari 2012 uh, geweest. Hè, dus we, we hebben al recent een wetswijziging daarvoor gehad. En ik denk dat we eerst moeten kijken hoe dat, hoe dat nou in de praktijk uitpakt... voordat we daar weer aan gaan sleutelen. Want als je de hele tijd de regels verandert... Mm -hmm. dan komen er ook wel veel onduidelijkheden. Want dus, hoe is het nu met die schulden geregeld? Dan? Nu, nu zijn de schulden uh, gemeenschappelijk. En, en uh, is er naar echtscheiding komen die uh, ook voor rekening van beide echtgenoten... En de wijziging is? En uh, de wijziging per, uh, per 1 januari 2012 was dat dat niet uh, verhaald kan worden op erfenis en schenkingen die je had gekregen. Okay. Dus daar zat al een beperking in. En mijn voorstel is laten we uh, eerst eens kijken hoe dat uitpakt in de praktijk. Ja, maar met dit wetsvoorstel van uh, onder andere D66... ook PvdA en VVD gaan hierin mee... Zou ook, want het gaat niet alleen om bezittingen, het gaat ook over schulden hè, in dit wetsvoorstel. Ja, dus alles wat er dan voor het huwelijk aan schulden is gemaakt, dat zou ook niet meer standaard uh, in gemeenschap van goederen komen. Nee, en ik denk dat dat al een hele belangrijke winst is. Hè, want mensen weten nu niet dat bijvoorbeeld de studieschuld die zij in het huwelijk meenemen, dat die ineens, het is toch een hele persoonlijke schuld zou je kunnen zeggen, dat die ineens van hen samen wordt. Ja, krijgt u het nou drukker of minder druk, denkt u, als dit allemaal beklonken is? Um, nou, dat, dat, dat moeten we natuurlijk bezien. We, we kunnen ook eens in het buitenland gaan kijken van... He, daar hebben ze deze systemen. Ik denk dat we in Duitsland en Frankrijk eens gaan kijken... van hoe pakt dit nou uit bij echtscheiding. Maar ook natuurlijk bij overlijden. He. We uh -huh. moeten kijken of dit niet een bron van discussie kan worden... als iemand overlijdt. He, van wat behoort er nou precies tot de erfenis... Maar we zien natuurlijk sowieso dat uh, mensen die willen vastleggen wat zij aan het begin van het huwelijk uh, hebben, en uh, wat, uh, wat, wat er dus buiten blijft aan bezittingen en schulden, dat door de notaris kunnen laten beschrijven. Ja, duidelijk. Mevrouw van der Geld, dank u wel. Graag gedaan. Dag mevrouw Rensen. 12 minuten, over 8 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En u hoort het al in het journaal. Pokeraar Michiel Brummelhuis is helaas uitgeschakeld in Las Vegas... voor de World Series of Poker. Hij eindigde als zevende. Michiel Brummelhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel uh, heb je in totaal gewonnen? Uh, nou, het totaalbedrag van dollars is 1,2 miljoen dollar. Maar dat, uh, ja, dat, dat is wel een hoop geld, ja. Dat is niet vervelend, nee. Nee, zeker niet. Absoluut niet. Ben je dan ook tevreden met dit resultaat? Want je hoopte eigenlijk verder te komen, hè? Ja, nee, je hoopt altijd verder te komen. Maar ik ging er al zevende in. En ik ben uiteindelijk zevende geworden. En de kans was ook nog wel groot dat ik... Uh, in het begin liep het allemaal niet zo goed... dat ik negen of achter zou worden. Okay. Dus uiteindelijk, zoals het allemaal verlopen is... ben ik redelijk tevreden met mijn zevende plek. En hoe kwam het dat het in het begin niet goed ging? Nou, uh, ik deed zelf niet zoveel. Maar de, de, mensen die, of de, de, de mannen die minder punten hadden dan ik, die dubbelden... En die, uh, daar ging het heel goed mee. En dat is eigenlijk wat je niet had. En uh, daardoor kwam ik, zomaar maar zeggen, op die kopstoel te zitten. En, uh, maar gelukkig waren zij toch nog net iets voor mij eruit. Aha. En uh, dus het lag niet aan jouw kaarten? Nee, dat lag ook een beetje aan hun kaarten en die van de andere tegenstanders. Want je speelt met z'n negenen tegen elkaar en je zit lang niet altijd met z'n allen in één potje. Dus, uh, nee, ja, zij, hadden, zij werden door anderen uitgeschakeld, zo moet ik zien. Mm -hmm. en, uh, en daarna was ik aan de beurt. Ja. Ik heb het uiteindelijk ook nog met je gehad over uh, de voorbereidingen en, en hoe je daar zou gaan zitten. Je zou een zonnebril opzetten, af en toe de, je hand voor je mond houden. Hoe, hoe is dat gegaan? Nou ja, eigenlijk wel precies wat ik, uh, wat ik toen verteld heb. Uh, ja, je, je probeert een beetje dezelfde pose aan te houden, omdat er toch zoveel camera's om je heen zitten. En je moet eigenlijk zo min mogelijk doen om zo min mogelijk te laten zien. Mm. En uh, ja, dat heb ik wel gedaan. Ik had inderdaad de zonnebril wel op. Maar ja, uiteindelijk heeft het niet geholpen. Ja, uit, uiteindelijk is het vaak uh, ja, lastig uit te leggen. Maar ja, soms als je goede kaart hebt, moet het erin. En dan kan het zo zijn dat iemand anders betere kaart heeft. Ja. En uh, ja, dat was op dat moment het geval. Er komt ook wat geluk bij kijken eigenlijk, hè? Absoluut. Bij dit soort tonel, ja, als er 6300 man meedoen, dan komt er echt een hoop geluk bij kijken. En ik had wel super veel geluk dat ik die finale tafel bereikt. En uh, ja, dus ik, ik, kan, ik kan niks anders eigenlijk dan blij zijn... dat ik uh, van, de, van de meer dan 6.000 zevenen ben geworden. En je had, hoeveel was het ook, weer 10.000 ingelegd? Ja, dat klopt. Nou, dan heb je toch een aardig bedrag overgehouden aan dit toernooi. Ik kan me voorstellen dat je het nog wel vaker gaat doen. Of was dit eens maar een nooit uh, weer? Uh, nou ja, absoluut. Dit, dit toernooi is echt de ervaring van, uh, van je leven. Dus als je ooit de wereldkampioenschap ook kan spelen... en dat kan iedereen, want iedereen die, die het geld heeft, kan gewoon meedoen. Uh -huh. uh, en je denkt dat je goed genoeg bent... en uh, dan, uh, dan is het echt een hele leuke ervaring. Dankjewel. Fijn dat je eventjes in de uitzending wilde reageren. Ja. Verkeersinformatie door naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er zaten 240 kilometer files in totaal. In de randstad zijn de files niet langer dan gebruikelijk. In Limburg is er nog wel veel vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Kelpen en Gratem, staat 4 kilometer verroosteren, 7 kilometer. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. Daar is vanochtend de ZOAP-klima gekanteld. De andere kant op, daad 2 van Maastricht naar Eindhoven... voor echt 9 kilometer. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Heeft te maken met datzelfde ongeluk. Op de omleidingsroute, de N276 richting Brunsum... staat voor susteren nog 8 kilometer file. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Remmers is in de Achterhoek inmiddels doorgereden naar het gemeentehuis in Borkulo. Daar wordt vandaag gedemonstreerd door thuiszorgmedewerkers. Je ja. hebt daar vanochtend ook een gesprek over kunnen horen. Maar daar kwam naar voren dat het lag aan de decentralisatie. Slecht management bij censieren, maar ook bij staatssecretarissen die geen knopen doorhakken. Wat, wat maak jij daarover mee vanochtend? Nou, hier gaat het vooral in Borkulo om een wethouder die uh, een beetje de spil is van het geheel. Althans, daar, daar uh, krijg ik het idee van door de actievoerders. Die hebben al een soort protestbord gemaakt waar zijn naam op voorkomt. Ruud Kuin is bestuurder van Advocabo FNV... die mede aan de wieg staat van de actie van vanochtend. Uh, eigenlijk ligt het allemaal zo'n beetje klaar. Hè? Uh, er is een, een andere thuiszorgclub die deze mensen... die vooral huishoudelijke hulp doen, uh, willen overnemen. Maar dan moet het wel onder dezelfde voorwaarden. En daar wringt de schoen, geloof ik. Ja, we zijn heel dicht bij een oplossing... die de waarnemer binnen anderhalve week heeft bereikt in feite. Die ligt nu op tafel, de bal ligt bij de gemeente. En die gaan vanochtend beslissen of ze die paard op tafel gaan leggen... om de oplossing ook te realiseren. Of ze voor hetzelfde bedrag die thuiszorg willen inkopen eigenlijk. Ja, en daarmee hopen we een eind te maken aan de race to the bottom. De race naar beneden in de thuiszorg... waarbij het allemaal steeds minder en lager wordt, Dat keer stoppen. Waarom is het bij sensieren misgegaan? Nou, bij sensier is het misgegaan en dat gebeurt op heel veel plaatsen in het land. Gemeenten die steeds minder willen besteden aan de thuiszorg. Werkgevers die het werk willen behouden, lager inschrijven. Dus een druk op de prijs die uiteindelijk wordt afgewend tot op de thuiszorgers... door, door een lagere beloning te realiseren. En dat moet een keer stoppen. Ja, en minder onkostenvergoeding en dat soort zaken allemaal, hè? Ja, en wat er bij zijn nog bijzonder is misgegaan... dat ze een, ja, een heel raar achterkamertjesdeal uh, aan het klaarstomen waren... waarbij er over de ruggen van de mensen een kwart miljoen in deze regio... een kwart miljoen per maand verdiend zou worden. 800 mensen, daar gaat het om bij censuren. Die komen niet allemaal demonstreren, maar wel zo'n 150 is de planning. Ze komen symbolisch een voetbal neerleggen... die vanaf de stip zo het doel in zou moeten. Want u zegt het al, een oplossing ligt klaar. Maar nou hebben wij een, een mailtje gehad gisteravond laat... van de gemeente Borkelo en wel van de woordvoerder van de wethouder. En die zegt, die wethouder is er helemaal niet. Er komt vandaag helemaal geen, geen beslissing. Fabeltjes van de vakbond, lees ik letterlijk. Ja, ik weet heel zeker dat in al die gemeenten... de burgemeesters en wethouders in al die gemeenten op dinsdagochtend vergaderen... en dat er een brief voor ligt van de waarnemers... waarin staat dat de oplossing binnen handbereik ligt... als zij het besluit nemen om een paar ton op tafel te leggen. Dat geld dat ze ook al hadden in 2013, wat ze houden in 2014... U zegt het geld is er het geld is. Dat mag echt het probleem niet zijn. Het is een kwestie van wil om vandaag te besluiten. Dat gaan ze vandaag doen. Misschien dat het morgen pas naar buiten komt... maar vandaag gaan de gemeenten een besluit nemen. Ja, dus die wethouder zouden wel degelijk zijn. Want uh, uh, meneer Fokker, dat is de woordvoerder van wethouder Leo Scharenborg... schrijft het ons letterlijk, hij is er helemaal niet. En dat zou betekenen dat nu is het plein hier in Borkelo nog leeg het markt, maar dat, het, uh, dat die mensen voor niks komen vanochtend. Wij komen niet voor niks. Onze boodschap is helder. En die gaan we overbrengen. Al moet het dan een andere wethouder, de burgemeester, maakt me niet uit. Wij gaan onze boodschap overbrengen. Ja, dat gaat zeker gebeuren deze ochtend. Er is, ze zijn er nog niet. De actie zou zo'n beetje om 9 uur gaan plaatsvinden. Dus dat is nog even afwachten of we dan ook nog de, de wethouder te spreken. Gelijk even van de balie, ik kan wel even vragen. Denkt u dat de wethouder nog komt vandaag? Toevallig. <tus> wethouder Scharenborg zoeken wij. Ja, of die vandaag nog komt, ik ben benieuwd. Gaan we straks uh, uitzoeken, Lara, of, dat die, of we hem hier niet toch gaan aantreffen in Borculo. Mm -hmm. Dat is dan een verwachting, dat, dat hoop ik voor je, Mayno. Het aardig zijn als we die wethouder ook ja. nog even horen. Tien minuten voor half negen. Straks terug naar Mayno Remmers in Borculo. Acht van de zestien coffeeshops in Haarlem krijgen vandaag een heus coffeeshop-kuurmerk. Hiermee gaan de gemeente en coffeeshophouders samenwerken om zo de veiligheid te waarborgen. Om overlast tegen te gaan en ook de leeftijd in de gaten te houden. Wilco Seim van het team Haarlemse Coffeeshop Ondernemers, THC, vertelt wat het keurmerk voor hen betekent. Dat we eindelijk een platform hebben om, uh, om goed te overleggen. En dus hopelijk in de toekomst dat er gesprekken gevoerd kunnen gaan worden over het reguleren van de achterdeur. En dat is voor ons het belangrijkste. En een beetje erkenning voor de, voor de coffeeshops, want we krijgen het toch ge, uitgereikt van de gemeente. Dus uh, ja, misschien dat ze uh, eindelijk inzien dat we uh, als koffieshop uh, ook heel veel goeds doen in de gemeente. Burgemeester Bernd Snijder van de gemeente Haarlem, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn mensen die het opmerkelijk vinden dat de gemeente gaat samenwerken met coffeeshops, die toch als omstreden bekend staan. Uh, hoe uh, legt u dat uit aan ze? Nou, dat begrijp ik wel. Uh, maar uh, de, het, uh, de oorzaak van dit keurmerk... die zit hem eigenlijk uh, in het feit... dat wij nogal veel problemen gehad hebben... met de Haarlemse coffeeshophouders. Mm -hmm. Ik heb ontzettend veel koffieshops uh, moeten sluiten... omdat men zich toch slecht aan de regels hield. Dus uh, voor wat uh, betreft uh, het sanctiebeleid... is het wel helder dat we daar ook heel streng in geweest zijn. Maar toen hebben de koffiesophouders gezegd... kan dat niet anders? Kunnen we het niet eens met elkaar praten? Toen heb ik gezegd, ja jongens, jullie voorbeeldig aan de regels houden en je treft nog een heleboel extra maatregelen... waardoor wij minder tijd kwijt zijn aan handhaving... en we niet achter jullie aan hoeven te jagen... dan, kan daar, dan is dat een goede ontwikkeling... en dan kan daar een iets lichter sanctiebeleid tegenover staan. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja, dus u probeert op deze manier juist problemen te voorkomen... zodat u minder hoeft te handhaven uiteindelijk? Ja, exact. Dat is precies wat er aan de hand is. En wat houdt dat keurmerk dan in? Nou, dat houdt in dat koffieshops uh, een heleboel extra dingen moeten uh, regelen. Ik heb, dan gaat het over toekom, toe, de extra toegangscontrole op leeftijd, ja. huis- en, uh, en gedragsregels, scholing van medewerkers en productkennis, overval en agressietrainingen, tegengaan van overlast, het verhogen van veiligheid, zorgen dat er gewoon geen uh, verkeeroverlast in de buurt is en wordt, wordt er dubbel geparkeerd, et cetera. Daar moeten zij allemaal extra uh, aandacht aan besteden. En uh, dat moeten ze dus ook garanderen en handhaven. En als ze dat doen, krijgen ze zo'n keurmerk. Dat betekent dat ze toch wat meer, onder, wat meer met rust gelaten worden. dan de shops die niet zo'n keurmerk hebben. Ja, en als ze zich toch misdragen, dan um, trekt u het keurmerk weer van de, de deur. We, ja, <lacht> nou, nee, om te beginnen. Dan krijgen ze dan uh, een waarschuwing. En daarna, als het zich nog een keer voor doet... dan uh, natuurlijk gewoon een sanctie. Je hoort het ook. En als men het helemaal bond zou maken... trekken we dat keurmerk in. Maar ja, dan ben je natuurlijk uh, daarna wel de bonte de hond... onder de koffieshops. Mm -hmm. dus dan weet je dat er regelmatig gecontroleerd wordt. Maar het is dus echt... Ja, in zekere zin een beloning van, uh, van goed ondernemerschap... Uh, wat ons als gemeente en politie ook echt handhavingscapaciteit moet gaan scheten. En, en denkt u dat um, klanten zich daar ook wat van aan zullen trekken? Dat ze bijvoorbeeld ja, dat vaker is, naar een keurmeer koffieshop gaan? Nou ja, dat, dat ligt... Dat kan aan twee kanten uh, werken. Aan de ene kant is er dus sprake van de kwaliteitscontrole. Er, is, uh, uh, dus er wordt door een onafhankelijke toezichthouder gekeken wat daar verkocht wordt... en dat daar niet uh, te hoge gehalte in zitten, dat het bijna richting harddrugs gaat. Mm -hmm. En aan de andere kant um, zullen koffieshophouders die klanten ook veel meer aan moeten spreken op uh, hun gedrag. Dus als ze daar dubbel parkeren en ik weet niet of al veroorzaken op straat... dan kunnen ze vroeger zeggen van uh, dat gaat ons niet aan met de gemeente... Maar... Maar daar spreken we nu de koffies op, houden op, aan en zeggen we, jij moet, jij moet dat oplossen. En niet, uh, dat moet ik eerst eens een keertje de, de politie gaan bellen. Ja, het is een dus gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, dat doe je samen, zegt u eigenlijk. Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk de kern. Nou, ik uh, ben benieuwd, zijn er andere gemeenten geïnteresseerd inmiddels in uh, dat keurme? Ja, ik weet het, ik, het is door heel veel gemeenten wel uh, opgevraagd. Die, uh, die willen het graag uh, toegestuurd krijgen, dat doen we natuurlijk graag, dus... Uh, Laat anderen vooral ook een voordeel hierbij doen. Want het is denk ik een, een, een, ja, een, een goede regulering... waardoor je als overheid uh, daar wat minder tijd mee kwijt bent. Terwijl je wel een redelijke garantie hebt... juist vanwege de sanctie die erachter zit... dat, uh, dat uh, de gereguleerde versterking van softdrugs op een verantwoorde manier gaat. Ja, als ik u zo aanhoor, dat klinkt toch gewoon beter dan de wietpas. Ja, maar ja, die had u een hele andere achtergrond. Die had als achtergrond om... Uh, uh, toerisme. Drugs, ja, begrijp ik, maar die wilden ze wellicht ook ja. in de rest van Nederland gaan invoeren. Dus het zou een goede ja, oplossing nee, kunnen vond, zijn als alternatief. Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Dat, was ook, dat vond ik niet zo goed, uh, ook niet zo'n goed idee. Het, in Haarlem werd niet zoveel uh, drugs toeristen, Maar in de grensstreken was die, was misschien wel een goed idee. Maar hier hebben we voor dit gebied eigenlijk nooit iets aan gezien. Nee. Goed, burgemeester Bernd Snijder van de gemeente Haarlem. Dank u wel. Ja, tot horen. Tot horens, inderdaad. Wij gaan van Haarlem naar uh, Rome, naar op Zoutberg. De Europese Commissie brengt vandaag namelijk... de verwachte groeicijfers van de EU-lidstaten voor de komende twee jaar. Cijfers zullen naar verwachting wat optimistischer zijn... dan de afgelopen jaren. Economie groeit weer licht in EU-lidstaten. Zelfs in landen die zware klappen hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan Spanje en Portugal. Maar ja, uitzonderingen zijn er ook helaas. Het gaat nog steeds slecht in Italië. Het land mag goed zijn in allerlei politieke schandalen... Financieel komt het maar niet uit de rode cijfers... merkt onze correspondent Rob Soundberg. Er worden deze dagen records in Italië gebroken. De Italiaanse staatsschuld staat nu op ruim 2 biljoen euro. Werkloosheid met... 12,5% op het hoogste percentage sinds 1977. Economische groei wordt dit jaar niet verwacht. En daarmee doet het land het ook veel slechter dan de meeste EU-lidstaten. Maar toch is dat niet waar het nieuws over gaat. Silvio Berlusconi al contraattacco sulla decadenza. La partita non è chiusa in een nota. Silvio Berlusconi. Dag in dag uit gaat het in Italië over de ex-premier. Over het mogelijk opgeven van zijn senaatzetel, over de Rubyzaak of over zijn omkopingszaak. Antonio Pedlaro, hoofdredacteur van de kritische krant Fatto Quotidiano, stoort zich er enorm aan. tutti gli indicatori <tieden> dicono Retrocedendo nella classifica dei paesi più industrializzati. Italië behoorde altijd tot een van de grootste economieën van Europa. maar wordt langzaam uit zelfs uit de top 10 van de rijkste landen. de, beste, de grootste economieën van de wereld gezet. Je ziet het ook, we zijn bezig, we hebben zo'n ontzettende staatsschuld. en we zijn eigenlijk alleen maar daarover de rente aan het afbetalen. Die staatsschuld wordt niet minder. Omdat rentes omhoog gaan, sluiten bedrijven, wordt er amper geïnvesteerd. Worden meer mensen werkloos. Een op de twee jongeren zit nu zonder werk. Het ontbreekt ons in dit land echt aan politici die er de schouders onder willen zetten. Zijn de Italianen niet te optimistisch dat het allemaal wel goed komt? Nou, het optimisme niet meer in Italië. in Italië. De Italianen steeds meer bezorgd. Optimistisch zou ik zeker niet willen zeggen. Sterker nog, ik heb het idee dat er een soort depressie over het land is gekomen, dat het niet meer goed zal komen met het land. En dat het niveau van groei van tien jaar geleden misschien wel nooit meer terug zal komen. Wie is dan de hoop voor het land? Ja, de jongere generatie. Mensen zijn goed opgeleid. Maar ja, als de mensen, de jongeren hier dan niet aan het werk komen is het ook, natuurlijk ook logisch dat ze vervolgens de stap naar het buitenland maken. piloti, piloti sono incapaci. Of peggio sono ubriachi. Nou ik ben niet echt pessimistisch, maar waar dit land het wel aan ontbreekt zijn laten we zeggen nieuwe piloten om het toestel opnieuw op de landingsbaan te krijgen. Nogmaals, het is een beeldspraak die ik gebruik, er moeten andere mensen komen die de boel gaan besturen. Sperando che een wisseling van de wacht zit er in Italië voorlopig nog niet in. En dus zet je de televisie aan en gaat het niet over de economie... maar weer over die man waar het al twintig jaar over gaat. Berlusconi. Silvio Berlusconi. Berlusconi. Berlusconi.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 Het is half negen, we gaan naar Jan van der Putten voor het NOS-journaal. Een kamermeerderheid van D66, PvdA en VVD... wil dat de standaardregels voor trouwen in gemeenschap van goederen worden aangepast. Alleen zaken die samen zijn opgebouwd tijdens het huwelijk... zijn gemeenschappelijk, zeggen de partijen. Bezittingen die voor het huwelijk zijn vergaard... maar ook schulden, erfenissen en schenkingen... zouden niet meer standaard moeten worden opgenomen in de gemeenschap van goederen.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 40 procent van de bevolking van Syrië heeft behoefte aan noodhulp. Volgens VN-coördinator voor noodhulp Emes... is het aantal Syriërs dat de hulp nodig heeft... door de oorlog opgelopen tot ruim 9 miljoen. Emes wil dat organisaties vrij toegang krijgen... tot gebieden waar hulp nodig is. En DSM in Heerlen heeft een goed derde kwartaal achter de rug. De netto-winst is met 44 gestegen naar 117 miljoen. Het chemieconcern had wel last van nadelige wisselkoersen... en moeilijke economische marktomstandigheden. DSM is een grote speler in de voedingsindustrie... waarbij het vooral geld verdient met de productie van vitamines en vetzuren... zoals omega-3. En dat zijn de hoofdpunten. Door naar het weer. Weerplaza.nl, Marco Verhoef. Ik ben bang dat we vandaag een paraplu nodig hebben, of niet? Ik denk dat jij de laatste tweet van Weerplazen inderdaad goed hebt gelezen. Hè? Want uh, dat is inderdaad oh, juist geval. juist dat de laatste? Oké. Okay. <laughs> nee, inderdaad. Uh, we zien op dit moment op de neerslagradar vanuit het zuidwesten... al een nieuw regengebied aankomen. En dat gaat Zeeland al vlot bereiken. En breidt zich dan in de loop van de ochtend over de rest van het land uit. Uh, we hebben nu nog wat opklaringen. Op sommige plaatsen gaat de zon dus nog heel even schijnen... en ziet het er best even fraai uit. Na een koude start overigens. Maar uh, dat gaat dus allemaal veranderen. Het wordt weer een natte boel vanmiddag. Nou, dankjewel hoor het ter Gerritsen, hoe is het op de weg? Er zaten 240 kilometer file, dat is normaal op dit tijdstip op dinsdag. De meeste vertraging is er nog steeds in Limburg. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat tussen Urmond en Echt 9 kilometer file. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht verroosteren 8 kilometer. Dat komt allemaal door een spoedreparatie aan de weg. Daar is vanochtend een zoap cleaner gekanteld. Op de A28 van Assen naar Groningen is een ongeluk gebeurd. Tussen Assen en Vries staat 6 kilometer file. Op de A50 Oost richting Eindhoven is het erg druk. Tussen Veghel Noord en Sonnenbreugel staat 15 kilometer. De ene burgemeestersverkiezing is de andere niet. Zo dadelijk, na half negen. Utrecht en New York. Bonjour, monsieur Dupont. Excuses pour le paquetje footsie. Le paquettenfarm pas. Dus uh, je breng het nu met de voiture de mon chef. A uh, tout le doki. Ja, jongens, zo raak ik alle buitenlandse klanten kwijt.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 Vertrouwd, vluchtig en snel. ABS Autoherstel. Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Wie wordt de opvolger van Aleid Wolse? Ja, we gaan het hebben over Utrecht en Wos is de huidige burgemeester van Utrecht. En we weten dat het in ieder geval niet Henk Westbroek wordt. De opvolger Karin Alberts is in de domstad in Utrecht. Wordt het een spannende dag voor de Utrechters, denk je aan Karin? Nou ja, ik ben zelf Utrechter toevallig en ik vind het wel spannend hoor, wie het woorden gaat, want er circuleren de nodige namen. Um, om er eens een paar te noemen, of misschien moet ik dat zelf niet doen, want ik heb hier een echte kenner naast me staan. Wouter de Heus, AD-columnist en uh, Utrecht Hortschag. Um, ja, wat zijn zo de, de belangrijkste namen die de ronde doen? Nou, Jan van Zaan, he, burgemeester van Amstelveen, die heeft uh, de afgelopen maand op nummer 1 gestaan. Agnes Jongeris is heel erg veel uh, uh, genoemd. Dan hebben we nog een uh, burgemeester van Dordrecht uh, die uh, misschien uh, kans zou maken. Die ontkent overigens, hè? Ja, die, die ontkent. Uh, de burgemeester van uh, De Beeld, uh, Gerritsen, die uh, schijnt hoge ogen te gooien. Nou, en gisteren hebben we met het AD even een rondje regio gedaan. Nou, daar komen wel wat dingen uit. Een uh, oh, rondje regio, wat is dat? Uh... Nou, we zijn even bij wat kandidaten op bezoek okay. geweest. We zijn gezellig uh, uh, in Amstelveen bij Jan van Zanen geweest. Die was uh, heel aardig, zeer vriendelijk. Ah, dus die hoogte die, die, die heeft uh, goede hoop. Nou, als ik diep in zijn ogen uh, kijk, en dat heb ik gedaan gisteren, dan, uh, dan denk ik uh, kat, in het, uh, kat in het bakje. Maar hij weet het zelf ook nog niet, want uh, de twee kandidaten waar de raad vanmiddag uit gaat kiezen, die weten allebei dat ze kandidaat zijn, maar niemand van de twee weet of die het wordt. En ook niet wie de tegenkandidaat is. En ook niet wie de tegenkandidaat is. Dat dus... heeft met gezichtsverlies te maken. En, en ja, je bent niet meer zo lekker burgemeester in je oude stek als, als bekend wordt dat jij gesolliciteerd hebt in Utrecht. Ja, dat vindt de, de rest van de wereld vindt dat niet. Maar in Nederland vinden we dat nog steeds wel dat je dan gezichtsverlies uh, leidt. Ja. Klopt. En hoe was, ook bij uh, je Jongerius langs geweest? Ja, het was gisteren haar verjaardag. Uh, Agnes was niet heel erg gelukkig dat we voor haar deur stonden. Dat vindt ze de privacy uh, moeite. Daar nee, heeft de rest ook geen moeite, mee. die ontving ons allerhartelijkst. Maar als ik uh, haar diep in de ogen kijk, en dat heb ik ook gedaan, denk ik, uh, die wordt het niet. Die zit niet bij de laatste twee. Dat is mijn idee. Puur op, of, of misschien was het gewoon Sachinreinig omdat jullie het feestje kwamen verstoren. Dat zou kunnen, maar ik, mijn gevoel zegt gewoon, die, die zit niet bij de laatste twee. We zijn nog even bij Mirjam van het Veld, de burgemeester van Stichtse Vecht geweest. Uh, hartstikke leuk, die hebben een taartje uh, gebracht. Uh, maar die zijn netjes nadat de taartje ontvangst was geno genomen, nee jongens ik heb niet uh, gesolliciteerd. Dus ook, ook zij zal het niet worden. Okay. Op de achtergrond zijn overigens bouwgeluiden te horen en dat is niet voor niks, want we staan hier voor het nieuwe stadskantoor in aanbouw in Utrecht aan de achterkant van het station. Een groot, vrij spectaculair gebouw. En dit is ook het gebouw waar straks die nieuwe burgemeesters zijn, zijn of haar intrek neemt. Hè? Ja, vanaf volgend jaar uh, zal Jan van Zanen met uh, 3000 ambtenaren in dit mooie witte gebouw uh, zitten. Klopt. Ja, Jan van Zanen, nou, je bent uh, heel zeker van je zaken? Nou, nee, ik ben, nee, ik ben natuurlijk totaal uh, uh, niet zeker. En dat, daar baal ik natuurlijk als journalist verschrikkelijk van. Want we, we zijn door de vertrouwenscommissie dit keer zo ongelooflijk om de tuin geleid. Vorige keer heb ik uh, de vertrouwenscommissie in Scherpenzeel uh, gevonden. Mooie foto's gemaakt. Dit keer totaal niet kunnen achterhalen. Je dus, uh, ik je werk goed niks. gedaan, kun je ook zeggen. Zeg maar, maar wat, ja. wat heeft, uh, heel snel even, wat, ja. wat heeft Utrecht nodig als burgemeester na Aleid Wolfsen? Nou, iemand die wat vrolijker, denk ik, wat losser in zijn vel zit. Die die stad eigenlijk bij aanvang veel beter kent. Uh, weet wat de Morris uh, van, uh, van Utrecht uh, is. Een, het is, blijft een rare stad hè, tussen uh, tafelaken en, en servet. Daar moet je mee om kunnen gaan. Uh, iemand die het op het gebied van uh, uh, het burgemeesterschap weet wat het, wat het betekent. als Kamerlid wist dat natuurlijk ook niet uh, waar hij aan begon. En het kan eigenlijk een grote stad Vrij lastig verdragen. Iemand die niet in de lokale politiek zijn sporen heeft verdiend. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, eind van de middag weten we het. Om half drie gaan ze vergaderen. En rond half vijf, na half vijf, verwacht men te weten wie de nieuwe burgemeester van Utrecht wordt. Kijk eens aan. Karin Albert, dankjewel. Um, nou, van Utrecht naar New York, kleine stap. New York wordt vandaag uh, echt een nieuwe burgemeester gekozen. Goh, de kanshebber daar is Bill De Blasio, een Democrat die als student de communistische revolutie in Nicaragua nog steunde. Grote contrast met de huidige rijke burgemeester Bloomberg is bijna niet mogelijk. My mom did a lot of, uh, kind of public service along her way, And so I think that notion was very early on part of the in our Bill De Blasio in een zeer persoonlijk reclamespotje. Hij vertelt over zijn ouders die al gingen scheiden toen hij zeven jaar oud was. Zijn vader was een Tweede Wereldoorlog-veteraan die kampte met trauma's. Ik ik ik een Want ik had een De Blasio trouwde, ondanks zijn twijfels over het huwelijk, met een Afro-Amerikaanse vrouw. Zijn multiraciale huwelijk is een integraal onderdeel van zijn campagne. Ik wil je little vertellen over Bill de Blasio. Hij is de enige Democrat met de guts om echt break from van de Bloomberg-ears. Je ziet hier zoon Dante, een zwarte jongen dus, reclame maken voor zijn blanke vader. Dante kreeg zelfs complimenten van Obama voor zijn afro-kapsel. Joe Loda, voor New York. Joe Loda, the one candidate endorsed by Rudy Giuliani. Joe Loda, een republikein, was loco-burgemeester onder Bloomberg's voorganger Giuliani. Je hoort hem hier zelf niet, waarschijnlijk omdat zijn stemgeluid niet bepaald wervend is. Nou, je hebt een kapsel over de United States Look. Mm -hmm. Eerste Pub Manhattan, de, de Blasio fans, de belangrijkste burgemeesterkandidaat. Kijk hier in besloten kring naar het slotdebat. Ik vang wat mensen op die naar buiten komen. By the last debate before the election, you've heard them say everything they're to say. Echt een heel erg saai debat. My name is Debbie, I'm a corporate recruiter. Wat is het belangrijkste verschil tussen de twee kandidaten? Bill de Blasio is really proposing some fairly radical changes. Uh, and no candidate. As far as I can remember in America has one an election promising to raise taxes. So that in itself is fairly radical. Die Blasio de Democratus heeft een, een behoorlijk radicaal programma. Hij stelt namelijk voor om de belastingen te verhogen. En LaHoda dat is de Republikein. Well yeah, what's his main feature? Uh there's really nothing that stands out about him from the, sort of the Republican philosophy at its core he he really he wants to do trickle down economics which has never worked anywhere in the, the Lahoda die stelt echt niks bijzonders voor. Echt een doorsnee Republikein die voorstander is van de zogeheten het trickle down mechanisme, oftewel geef belastingverlaging aan de rijken en die zullen dan banen creëren. Nou, zegt deze mevrouw, dat is nog nooit ergens gebeurd in de wereld. Dat zal ook hier in New York niet gebeuren. Uh, Joseph Karam, Republican. How did you like the debate? Uh, it was good. Dat wordt toch een behoorlijke overgang voor de stad. Van miljardair Bloomberg naar ongeveer een socialist, die Blasio. So, a lot of the promises that de Blasio has made, especially with um, tax hikes on the rich, might not be able to get passed because they have to go to Albany. De stad zal het waarschijnlijk gewoon niet pikken. De belastingverhogingen voor de rijken. Hij zal daar waarschijnlijk gewoon geen meerderheid voor krijgen. Vandaar dat we het wel zal vallen met dat hele sociale beleid van DiBlaseo. Het is niet zo slecht als de meeste mensen denken. Op onze website nos.nl onder de kop uh, New York City van miljardair naar socialist vindt u een uitgebreid artikel van Wessel de Jong op uh, nos.nl. Elke werkdag, ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. nog een beetje bijlezen over de burgemeestersverkiezingen daar. Um, wij gaan ondertussen naar Leiden. Alle scholen in Leiden waren maandag 22 april dit jaar dicht. Weet u nog? Omdat de burgemeester een dreigbericht op internet serieus nam. Zo dadelijk staat de verdachte die dat bericht plaatste... op 4 voor de rechtbank in Den Haag. En Joris van der Kerkhof is bij de rechtbank daar. Volg de rechtszaak voor ons. Joris, goedemorgen. Lara, goedemorgen. Wat voor bericht had hij de wereld ingestuurd? Ja, dat was in het Engels en hij ging daar uitgebreid in op dat hij allerlei mensen zou, zou gaan doodschieten. In het Dutch City called Leiden, uh, and for more proof I will be using a 9mm cold defender, gaf hij aan dat er morgen, zo zei hij toen, op die school in Leiden allerlei mensen neergeschoten uh, zouden worden. Uh, daar heeft hij vier regels... En later heeft hij daar in het Nederlands nog bij gezegd uh, een beetje scheldend dat het ook echt uh, zou gaan gebeuren. En dat is heel erg serieus genomen in dat weekend toen, uh, toen in april. En uh, s'avonds laat op zondag heeft de burgemeester toen besloten van... we kunnen het allemaal uh, niet helemaal, we weten het helemaal niet zeker wat er nou precies aan de hand is. We nemen het zekere voor het onzekere en de scholen gaan dicht. Ja, het leek heel reëel, anders zou de burgemeester... dat niet zo serieus hebben genomen, vermoed ik. Is het bekend of het nou slechts een dreigement was uh, of dat hij daadwerkelijk wat van plan was? Ja, de burgemeester zei toen al op, op die maandagochtend uh, in, het, in het gemeentehuis... van ja, weet je, het zou heel goed kunnen zijn dat het echt onzin is... Maar we konden niks anders dan dit beslissen. En later zal blijken of het een onzinnige beslissing is geweest of niet. Um, dat zal hij net iets anders geformuleerd hebben, want hij zal het altijd wel een goede beslissing hebben gevonden. Maar later zal blijken of dat het een serieuze dreiging uh, is geweest. De jongen die zat in uh, Costa Rica, um, uh, zat niet meer op school, zat in Costa Rica, um, heeft vanuit Costa Rica uh, dit bericht op, uh, op internet uh, gezet. En toen bleek dat hij daar zat en dus absoluut zijn dreigement niet, uh, niet waar kon maken. Ja, toen. Werd daarna gezegd van ja, ja, misschien is het allemaal een beetje overdreven geweest. De jongen. Joris van de Aangegeven de Kerkhof. dat hij niet zelf dat bericht. Ja, Joris, je viel even weg. Dus dat het laatste hij stukje. Niet zelf dat ja. ja. <laughs> ja. Nee, via zijn, via zijn advocaat aangegeven dat hij niet zelf dat bericht op internet had gezet... ...maar een, een Amerikaanse jongen in het internetcafé of in het hotel waar hij zat. Maar het Nederlandstalige scheldbericht wat hij daarna erbij heeft gezet... ...dat komt zeker wel van hem. Het is hopen dat hij zo dadelijk zijn verhaal kan vertellen wat er nou werkelijk gebeurde. Wat hij in Costa Rica deed en waarom hij, ook al heeft hij het misschien niet zelf gedaan... ...maar waarom op zijn account dit bericht naar buiten is gekomen. Hoeveel staat hierop in Nederland? Yeah. <laughs> Ja, maximaal twee jaar uh, heb ik uh, begrepen, maar dat komt niet zo vaak voor dat dat uh, wordt, uh, wordt uitgesproken. Ja, er is al eerder gezegd, hè, een paar weken geleden, dat er 200 van dit soort uh, dreigementen, in ieder geval dreigementen die de politie uh, per dag uh, gaat, uh, gaat nakijken. Uh, dat maakt zo'n zaak als vandaag ook wel, uh, wel, wel interessant. Hopelijk komt u dus zelf vertellen en uh, is het ook allemaal uh, te horen en te zien. Want het kan, ook al is die meerderjarig, het kan wel zijn dat een deel van de rechtszaak achtergesloten is. De deuren is, maar dat horen we zo. Over tien minuten moet het beginnen. Oké, okay, dan uh, horen we later van je. Joris van de Kerkhof, dus bij de rechtbank in Den Haag. Door naar de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zat nog 200 kilometer file. De meeste files staan nog in de Randstad en in het midden van het land. In Limburg zijn de problemen bijna voorbij. De A2 Maastricht-Eindhoven is er in beide richtingen helemaal vrij bij roosteren. Daar was vanochtend een vrachtwagen gekanteld. Er zat nog wel file op de omleidingsroute. De N276 richting Brunsum, voor zusteren een 8 kilometer. En op de A50 Os richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd Dus Zeeland en Son en Breugel staat 15 kilometer. Dankjewel Edwin. Minor Remmers is vanochtend in Borculo. Is de demonstratie daar al begonnen van de thuiszorgmedewerkers? Van sensieren? De actie, ja, de actiemiddelen worden klaargezet zoals daar is: een grote luidspreker, de spandoeken. En er is ook al een mevrouw met een rollator. Met een advocabel <lacht> FVV muts U hebt een briefje op de borst hangen. cliënt sensieren. Dat klopt. Ja. Ik ben een cliënt van de gemeente Berkeland... met onze ontzettend eigenwijze wethouder Jasper. Scharenborg. En die, want die, die is een beetje de gebeten hond, merk ik vanochtend... terwijl er steeds meer thuiszorgmedewerkers aankomen lopen van sensieren die allemaal hun baan gaan verliezen. En u zegt, het ligt ook aan de wethouder? Nu op het moment ligt het heel duidelijk aan de wethouder. Waarom? Omdat hij tegen blijft werken om TSN de mensen van zijn zieren over te laten nemen. Ja, hij wil gewoon een zo goed mogelijke prijs. Hij kan wel een zo goed mogelijke prijs willen, maar hij is C-D-A. C staat voor christelijk, D voor democratisch. In beide kan ik hem niet herkennen. En dat terwijl er steeds meer medewerkers van de thuiszorg... die hebben ook allemaal een lied gemaakt, geloof ik, hè? Leo, ga naar huis. We hebben de vier vijf, Leo, ga naar huis, vijf. want de thuishulp staat op springen. Ja. Ik had niet in jullie dialect. Nee, dat hoef ook niet. Gewoon lekker meer blaren, ja. samen zingen. Zeg maar, de wethouder is er helemaal niet, hebben wij al van de gemeente gehoord. Ik heb net nog de woordvoerder gesproken. Die is er helemaal niet, vandaag. Oh. Nou, dat is dan niet zo mooi. Nee. Dat hij het laat afweten. Nou ja, laat afweten. Hij, het is nog overleg gaande over het hele onderwerp. Of hij ziet soms baan? Ja, dat weet ik niet. Nou, dat lijkt er een beetje op. Nou goed, de T-shirts worden klaargehangen. Er komen steeds meer thuiszorgmedewerkers. Er worden er zo'n 150 verwacht hier. En die zullen dan in ieder geval luidkeels... dit lied op de wijs Guus Kom naar huis' gaan zingen... bij het gemeentehuis van Borkelo. Mijn remmers dus waar de spandoeken worden gestreken en de actiebereidheid groot is... onder de medewerkers van Sensieren. Daar wordt u later meer over. Het is tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Tuinieren of eh, chocolaatjes maken of je kledingstijl aanpassen... Misschien beter worden in tennis. Het lijkt uh, weinig met uh, onze tech te maken te hebben. Maar dat is dit keer wel zo. Want Google is vandaag met een nieuwe dienst begonnen. Google Helpouts heet het. Uh, het idee is dat experts je helpen in een videochat met allerlei problemen. Bij mij is uh, NOS-internet-expert Rachid Finch. Rachid, je hebt al eventjes zitten klikken. Hoe werkt het, de Google Help Out? Ja, het is echt gigantisch idealistisch. Hè? Elkaar gewoon helpen in een soort chatbox, maar dan met camera's erbij. Dus uh, stel, uh, je bent in de keuken bezig, maar het wil allemaal niet zo. En mm. mij overkomt dat in ieder geval weet. <laughs> dan uh, is de, het idee dat je naar je computer loopt. Je gaat naar de Help Out's website, uh, naar de categorie koken. Je ja, klikt ik ga met je mee, mee nu. Ja, ja, oh, je cooking? kijkt even mee? Ja? Precies. Nou, daar moet iemand tussen zitten en die weet alles van koken. Ja. Dus daar klik je op. En uh, diegene kan jou dan meteen helpen of je kunt alvast een afspraak maken voor bijvoorbeeld later op de dag. Dat is het idee erbij dat iemand jou dus die er heel veel verstand van heeft jou meteen kan helpen met het probleem waar je mee zit. Ik klik nu op chocolate. Everything you need to know. Oeh. Ja lekker maar dan zie ik ook meteen een bedrag staan. Ja inderdaad het is uh, niet per se goedkoop. Verschilt per expert wat dat kost. Uh, de ene vraagt gewoon een vast bedrag. De ander vraagt een bedrag per minuut. Uh, dus dat kan je ook flink wat geld kosten als je een groot probleem hebt. Uh, en hier zie je ook de minder idealistische kant ervan wellicht. Google krijgt 20% van dat Juist, bedrag. Hè. Daar is het natuurlijk uh, om te doen. Maar uh, om mensen dan toch over de streep te trekken... biedt Google wel een niet goed geld teruggarantie. Dus als die chocolaatjes niet te eten zijn... <lacht> krijg je toch niet geld terug. <lacht> ja, maar als je het nou niet goed hebt gedaan. Ja, precies. Dus dat is best wel discutabel. Van ligt het aan een expert? en Het idee is ook dat Google neemt blijkbaar al die videochats op. Zodat ze achteraf, hè, net zoals bij een telefonische helpdesk, kunnen kijken van... Nou, aan wie ligt dat dan? Dat is best ingewikkeld nog. Weet je waar men dit aan moet denken? Er nou? zijn allerlei hulpvideo's ook al op, uh, op YouTube... gratis beschikbaar voor Klopt. mensen die dat zelf uploaden... en daar jou helpen met het maken van chocola. Waarom zou je dat eigenlijk zo via Google helpen doen? Goeie vraag. En Google zegt daarover... Van, nou, dit is interactief, want nu kun je natuurlijk zelf je vraag stellen... Of precies aangeven waar jij mee zit in die video's. Op YouTube zijn natuurlijk maar echt éénrichtingsverkeer. Dat, dat is waar. het grote verschil, inderdaad. Ja. Oké, okay, nou goed. Um, Smartphonemaker Blackberry gaan we het nog even over hebben. Want die uh, lijken om de dood te ontlopen. Gisteren werd bekend dat een overname van het Canadese bedrijf van de baan is. In plaats daarvan pompen investeerders geld in het bedrijf. Weet jij wat er gaat gebeuren? Ja, er was een bedrijf, Fairfax Financial, een groot aandeelhouder van Blackberry. Die zou het bedrijf gaan overkopen, was het plan. Uh, maar die blijken daar eigenlijk gewoon simpel gezegd niet genoeg geld voor te hebben. Uh, dus hadden ze niet heel veel andere keuzes dan dan maar te investeren, samen met wat anderen. Een miljard gaan ze in Blackberry stoppen. En dus blijft het bedrijf bestaan zoals we het kennen. Blijft dus ook op de beurs. Betekent wel dat de topman nu het. Het veld moet ruimen. Wie was dat? Dat was een Duitser, Torsten Heijns, is een jaar CEO geweest, heeft het niet echt slecht gedaan. Probleem was misschien dat hij ooit bij Blackberry begonnen is, dus hij had niet echt een frisse blik daarbinnen. Hij krijgt een opvolger, John Chen, en die heeft alvast gezegd: Ik ben echt interim. Ik ga hier alleen maar zitten om juist een echt nieuwe CEO te vinden. Het is een man die wel eerder in zijn leven bedrijven van de afgrond heeft gered. Mm. En over Blackberry zegt hij: Ja, ik ken deze veelmaal, het komt allemaal wel goed. Dus ja. uh, veel zelfvertrouwen. Wat eruit nou, komt. maar die Chen die moet wel Blackberry in leven houden ondertussen. Maakt Blackberry nog kans, denk jij? Want ze, zijn, ze komen van verre. Ja, absoluut. Het is heel moeilijk. Uh, hij zegt wel, we gaan gewoon uh, door met telefoontjes maken. Want er waren ook veel analisten die suggereerden... Nou, misschien moeten ze gewoon alleen maar in diensten. Vooral voor, uh, voor de zakelijke markt. Maar hij zegt, nee, we gaan gewoon telefoontjes blijven maken. Uh, ja, wat kun je dan doen? Een inhaalrace starten. Dus zorgen dat je net zoveel apps hebt als op Android en op I uh, iPhone. Uh, ja, of toch iets nieuws uitvinden. Maar ja, ga dat dan maar eens doen. Dus dat is nog best moeilijk. En uh, het wordt echt wel een, een moeilijke zaak voor Blackberry... Om hier nog bovenop te komen. is dus de laatste kans, denk ik. Oké, okay, dankjewel. Voor jouw uh, heldere verhaal weer. En ook over uh, Google Help Out. U vindt het uh, ja, door even te zoeken. Op Google, inderdaad. Dankjewel. Rachid Finch. Het NOS Radio N-journaal Overzicht. Bij Melideke Morsinkhoff. Goedemorgen weer. Goedemorgen. Vandaag wordt bekend wie de nieuwe burgemeester van Utrecht wordt. U hoorde daar eerder dit half uur al meer over. Radio M, de regionale radio in de provincie Utrecht... sprak vanmorgen met de voorzitter van de vertrouwenscommissie... die de voordracht van de nieuwe burgemeester gedaan heeft. Die legt uit waar de opvolger van Aleid Wolse aan moet voldoen. Iemand moet bestuurlijk en politiek gang uh, kunnen gaan. Iemand moet de portefeuille van openbare orde en veiligheid heel goed uh, kunnen doen. Uh, maar iemand moet ook een goede netwerker zijn, die moet goed kunnen schakelen. Al die verschillende kanten, we hebben gezegd... een schaap met nou, misschien wel vijf poten, maar misschien wel, wel vijftig poten. Daar moet uh, iemand aan voldoen en nou, daar mochten we op selecteren. Dat zijn wel heel veel poten. Uh, niet alleen in Utrecht krijgen ze een nieuwe burgemeester. Ook in New York, je hoorde dat eerder in onze uitzending, krijgen ze er een vandaag. CBS New York legt op de website uit dat dat de democratische kandidaat Bill de Blasio in de polls uh, ver voor ligt op zijn republikeinse tegenstrever, Joe Lotta. Maar tegenover een verslaggever van CBS maakt hij zich nog geen zorgen. Er is one één poll dat geldt. Dat is de poll die morgen op 6 o'clock. 6am and I think closes at 9pm. That's the only one that counts. Nick, the only one we're going to talk about. Internationale bemoeienis is er inmiddels met de FPK Games in Hengelo. It's Sebastian Cole extending his lead and Sebastian Ja, u hoorde de finish van de 1500 meter in de atletiek... tijdens de Olympische Spelen van 1984 in Los Angeles. De Britse Sebastian Coe won... en die maakt zich nu sterk voor het behoud van de FPK-games. Vanavond velt de gemeenteraad in Hengelo... haar definitieve oordeel over het atletiek evenement. Is een, uh, in een open brief aan het gemeentebestuur... waar de Twente Courant Tubantia citeert, schrijft uh, Co. Ik dring er bij u op aan om de nalatenschap van atleten levend te houden in Hengelo. Het is niet zomaar een stadion. Het herbergt een van de meest prestigieuze wedstrijden op de atletieke lender. En het verdwijnen daarvan zal een grote klap zijn... voor de Europese en mondiale atletiek. Goed, tot zover. Al het nieuws uit verschillende media, onder andere bijeen gesprokkeld door Liedeke Morsinkov. je dankjewel. Zodadelijk, na het journaal van 9 uur praat ik u bij over uh, het rechts inhalen. Dat mocht niet. En dat mag straks ook niet, want uh, minister Schuls ziet het niet zitten. Want had eerder ook al het over verkeershufters hè, in onze uitzending. Zijn er inmiddels een paar gesignaleerd trouwens? Laat de luisteraars weten op Twitter, als dat maar niet onder het rijden is gebeurd. Blijft u wel luisteren?